6 uur. Dit is Radio 1 met Bert van Sloten. Goedenavond. In Brussel zijn alle Europese ministers van buitenlandse zaken bij elkaar. Op de agenda de Centraal-Afrikaanse Republiek en Oekraïne. En ook Sochi, de winterspeler. En Nederland moet hij niet boycotten, vindt minister Timmermans. Nu het NOS Journaal met Gert Kluik.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 Maar het is toch fantastisch als iemand gewoon de ander door het leven helpt. En dat is toch echt de vorm van tegenprestatie, zou je bijna willen zeggen. Dus ook mantelzorg, uh, uh, wat mij betreft, hoort dat daar onlosmakelijk bij. In de wet staat ook een wachttijd van vier weken... voordat een bijstandsuitkering kan worden aangevraagd. Wie in die vier weken geen baan kan vinden... krijgt met terugwerkende kracht een uitkering. De Verenigde Naties hebben 4,7 miljard euro nodig... om gevluchte Syriërs volgend jaar noodhulp te kunnen bieden. Het is volgens de VN het hoogste bedrag... dat ooit voor een crisissituatie is gevraagd. Het geld is bestemd voor Syriërs... die naar buurlanden Libanon en Turkije zijn gevlucht... en voor Syriërs die zich nog in eigen land bevinden. Velen zijn dakloos of hebben te weinig te eten. De burgeroorlog in Syrië begon bijna drie jaar geleden. Meer dan 120.000 mensen zijn door die oorlog om het leven gekomen. De douane op Schiphol heeft 850.000 euro gevonden... in de bagage van een vliegtuigpassagier uit Portugal. De biljetten waren verstopt in de dichtgenaaide zijwanden van actetassen. De man was onderweg naar China. Als een reiziger de EU binnenkomt of verlaat... Moet met 10.000 euro of meer aan contanten... moet hij daarvan aangifte doen bij de douane. De partijen van het herfstakkoord zijn dicht bij een akkoord over een pakket aan extra bezuinigingen. Die moeten geld opleveren om de pensioenplannen van het kabinet mogelijk te maken. Het gaat om een bedrag van ongeveer 600 miljoen euro. Een deel daarvan wordt binnengehaald door pensioenfondsen BTW te laten betalen. Het kabinet heeft steun van de oppositie nodig om de plannen te kunnen uitvoeren.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 Vorige week kregen minima bedragen tussen de 15.000 en 30.000 euro op hun rekening gestort. Er was iets misgegaan bij de overboeking van de jaarlijkse woonkosten aan Amsterdammers in de bijstand. Het weer, ook morgen vaak grijs, met vooral in het noordwesten wat regen. Morgenmiddag wordt het zo'n 8 graden. De wind is hooguitmatig uit uiteenlopende richtingen. Daarna blijft het zacht en wisselvallig. Vanaf donderdag is er ook wat zon bij de AWB Wijnand Zwaan met de maandagavondspits. Ja, op de valreep toch nog wat aanrijdingen... in een verder niet al te opzienbarende avondspits. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn staat de langste file... tussen de afrit Bunschoten en Barneveld 11 kilometer. Na een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. Dat kunnen we nog niet zeggen van de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Daar staat tussen Sint-Joost en Born 8 kilometer stil. Er is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. En die houdt de spitsstrook dicht... De A58 ten slotte van Tilburg naar Breda... tussen Gilsen en Knopend sint Annabos zes kilometer na een aanrijding. Daar zijn alle rijstroken weer vrij. We zijn bij het WK Handbal. Nederland speelt daar tegen Brazilië. Het is net om zes uur begonnen. Er zijn al drie doelpunten gevallen. Brazilië leidt op dit moment met 2 tegen 1. Met de slimme Nevit Trendline HR-ketel bent u klaar voor de toekomst.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 Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Moeten de koning en de premier het voorbeeld van de Duitse president Kouk en Eurocommissaris Redding en de Franse president Hollande volgen... en de Olympische Winterspelen in Sochi boycotten? De voorzitter van NOC-NSF vindt van niet. Dat is goed voor onze ploeg, goed voor de moraal. Als de koning naar de winterspelen komt, dan hetzelfde Dat is ook voor de premier. We zullen eens horen wat de voorzitter van COC Nederland vindt. Maar eerst maar eens eventjes naar die WK-wedstrijd... tussen Nederland en Brazilië. Richard van der Maarden, hoeveel staat het? Het gaat gelijk op. Zes minuten zijn we bezig hier in Belgrado. 3-3 is de stand tussen Nederland en Brazilië. Achtste finale is het dus, dus alles of niets voor het jonge Nederlands team, Gemiddelde leeftijd 23. En als ik de eerste zes minuten zo de revue laat passeren in mijn hoofd... dan vind ik toch dat Nederland wat zoekende is. En veel foutjes maakt in het begin. Aantal keren van afstand niet goed geschoten. Veel afspeelfouten. Maar datzelfde doet ook Brazilië. Buiten Europa heb je niet zo heel veel grote handballanden. Maar Brazilië hoort daar wel toe. Terwijl nu Nederland wel weer scoort via Lois Abbing. Een van de schutters in de opbouwrij. En zo is het dan 3 tegen 4. En is Nederland voor het eerst in deze wedstrijd op een voorsprong gekomen. Ja, Brazilië is een geduchte tegenstander. Speelt met heel veel beweging. Heeft een aantal lange schutters. En straalt ook heel veel enthousiasme uit. Latijns temperament zullen we maar zeggen. Maar datzelfde kan ook Nederland op de vloer brengen. Want als het loopt bij dit team dan is het vaak genieten geblazen. Nu een lopje vanuit de linkerhoek met... Silva, maar de bal gaat via de lat eruit. En dan kan Nederland misschien in een omgeschakeling snel weg. Maar Nieke Groot, de spelverdeelster, wordt dan vastgezet. Nog een kans voor Nederland met Laura van der Heijden. Richting de 9-meterlijn. Dan is het Nieke Groot. De spelverdeelster, kort op van der Heijden. Die wordt opnieuw vastgezet door de Braziliaanse vrouwen. En dan is het een 9-meterworp voor Nederland. Zo zeggen de Hongaarse scheidsrechters hier in Belgrado. Een spannende wedstrijd dus tot nu toe. Het gaat gelijk op 7,5 minuut onderweg in Servië. En Nederland staat voor... Tegen de deur voor het samenwerkingsverdrag met Oekraïne staat nog steeds open. Althans, volgens de Europese ministers van Buitenlandse Zaken. Ze praten vandaag in Brussel over de kwestie. Eurocommissaris die twitterde vanochtend dat Oekraïne wel een duidelijk signaal moet geven voordat er verder wordt gepraat. Nou, wij praten er ook verder over, Dat doen we met onze correspondent Chris Ostendorf. Chris, uh, waarom vindt Europa dit nou allemaal zo belangrijk? Ja, Europa heeft eigenlijk als beleid zo'n politieke samenwerking... en een economische samenwerking met de Oosterburen, met Oekraïne dus in dit geval... goed is voor iedereen, goed voor de bevolking van Oekraïne zelf... want ze krijgen daardoor betere rechtspraak, eerlijkere samenleving... meer investeringen, meer welvaart. Maar, maar ook in ons belang, als het daar goed gaat, is het idee... dan is het rustig aan onze oostelijke buitengrenzen. Dan hebben zij geen reden om bijvoorbeeld illegaal de grenzen over te steken... en dus zou het voor iedereen goed zijn. En behalve rust, eh, hebben we er ook economisch iets, eh, iets aan? Ja, er zijn bijvoorbeeld ook in Nederland bedrijven zat... die staan te popelen om te investeren. Niet alleen in Europa, maar ook daarbuiten. Dus ook in Oekraïne. Die hebben nu last van mistige regels daar. komen maar moeilijk aan bod. Weten niet waar hun geld en investeringen blijven. En dat soort bedrijven hopen dat als er een handelsverdrag is met Oekraïne... dat het dan veel helderder wordt, makkelijker wordt om daar te investeren. En dus kunnen we er ook aan verdienen natuurlijk. Maar wat ik nu even niet snap is het, laat me zeggen, het statuur van de gesprekken. Praten we nu nog? Want ik krijg het idee dat het opgeschort is. Maar misschien toch ook weer niet? Ja, er wordt gepraat en inderdaad, dan wordt het weer opgeschort. Er wordt ruzie gemaakt vooral. Uh, het gaat heel erg moeizaam, dat klopt. Het, het is ongeveer zo, Oekraïne heeft ongeveer 90% gedaan... van wat er gedaan moest worden aan aanpassen van regels... het eerlijk maken van de rechtspraak. Maar er zijn twee grote struikelblokken. Eén, dat is uh, oud-president Timoshenko. Die zit vast uh, op beschuldiging van corruptie. Europa vindt dat zij een eerlijk proces moet krijgen. Uh, Oekraïne vindt dat Europa zich daar niet mee moet bemoeien. En een andere grote struikelblok is geld. Uh, Oekraïne is bijna bankroet, platzak, heeft geld nodig. Geld nodig bijvoorbeeld van Rusland, bijvoorbeeld van Europa... of van het Internationaal Monetair Fonds. En praat dus ook met al die instanties en landen en regio's. Probeert zo uh, boven water te blijven. Uh, maar het gaat dus aan alle kanten moeizaam. De gesprekken met Rusland gaan moeizaam met Europa. Europa wil misschien geld investeren in Oekraïne... maar alleen als tekenen. En voor het Internationaal Monetair Fonds geldt hetzelfde. Eerst hervormen, dan kunnen jullie misschien geld krijgen. En in deze moeilijke situatie blijft het zo'n beetje... in inpassen hangen. Ja, en die inpassen, hoe wordt die dan doorbroken? Wat gaan we nu verder doen? De ministers van Buitenlandse Zaken van Europa waren hier vandaag bij elkaar... en zeggen allemaal in, keur, in koor, de deur blijft open. Ondertussen hebben ze ook geluncht met de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov. Nou, dat was niet echt een heel prettige lunch, heb ik het idee... want minister Timmermans zuchtte daarover net na afloop. Nou, het ging zoals het altijd gaat. Moeizaam, moeizaam zaken te doen met uh, Rusland. En ondertussen uh, probeert Europa toch wel solidair te blijven... met de mensen die blijven demonstreren op het plein in Kiev. Die het koud hebben, die de politie trotseren... en die blijven demonstreren, zeggen ze totdat... Uh, premier Janukovic, president Janukovic, moet ik zeggen, is afgetreden en Oekraïne toch een uh, akkoord sluit met Europa. Maar voordat het zover is, zal nog wel een tijdje duren. Ja, Chris uh, Timmermans, die stond na afloop de pers te woord. Ik weet niet of jij het ook allemaal hebt gehoord. Hij schijnt ook iets ja, gezegd ja, te hebben het over, over Sochi. Uh, ja. Ja, ik heb hem gevraagd of hij vindt dat uh, Nederland ook het voorbeeld van Duitsland en uh, Frankrijk moet volgen. Namelijk het te boycotten. Maar dat vindt Timmermans niet nodig. Timmermans zegt nadrukkelijk, het is juist nuttig om in gesprek te blijven met Rusland. Dus wat hem betreft, uh, Duitsland en Frankrijk mogen doen wat ze willen. Maar Nederland gaat gewoon uh, een afvaardiging sturen naar de Olympische Spelen ter ondersteuning van de sporters. Dat zal dan waarschijnlijk de koning zijn, het staatshoofd. Uh, dus wat Timmermans betreft geen enkel probleem. Gewoon de Winterspelen Nederland zal daar hoog afgevaardigd zijn. Vanuit de politiek ook. Oké, okay, dankjewel Chris. En ik vroeg dat nog eventjes. Want we gaan zo met het COC er verder over praten. Dankjewel Chris Ostendorf was dat vanuit Brussel. In de ochtend en avondspits. Het NOS Radio 1 journaal. Het pensioenakkoord, dat lijkt dichtbij in Den Haag. Vijf partijen die samen al eerder het herfstakkoord hebben gesloten... die verwachten morgen een financiële deal te maken... over extra bezuinigingen om zo de pensioenplannen te realiseren. Optimisme dus in Den Haag bij de verschillende partijen. Arie Slob van de ChristenUnie.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 gevolgen zijn voor ieder individueel, afhankelijk van het percentage wat er uitkomt, want dat is nog in onderhandeling, maar uiteindelijk zal deze maatregel misschien voor de helft van de werknemers echt direct consequenties hebben. En morgen weten we dus waarschijnlijk meer over dat aankomende pensioenakkoord. Wijnand Zwaan, aan het slot van de avond spitst toch nog her en der wat ongelukken. Ja, onder meer op de A2, daar ging het zelfs op twee plaatsen mis. Van Amsterdam naar Utrecht bij Maarsen. Daar zijn nu twee rijstroken dicht. De file is nog niet heel erg lang. Maar op de A2 in het zuiden is dat wel een ander verhaal. Van Eindhoven naar Maastricht tussen Sint-Joost en Born acht kilometer stilstaan. Bij dat ongeluk is er ook een vrachtwagen betrokken. Er is daar één rijstrook dicht. Moet premier Rutte afreizen naar Sochi? Moet, koningin Willem, moet koning Willem-Alexander er wel naartoe? Vragen werpen zich op nu de Franse president Hollande heeft besloten om thuis te blijven. Eerder besloot de Duitse president Gauck dat ook al te doen. Beiden zijn het niet eens met de mensenrechten situatie in Rusland. Nee, zegt onze minister van Buitenlandse Zaken Timmermans. Hoorde u net van onze correspondent. En eerder in deze uitzending hoorden we ook al Boris Dietrich van Human Rights Watch... en Gerard Dielissen van Sportkoepel, NOC NSF. En ook de nieuwe voorzitter van het CNV, Maurice Limmen, die sprak zich uit. Wat vindt Tanja Ineke, voorzitter van COC Nederland, ervan? Goedenavond. Goedenavond. Moet premier Rutte naar Sochi? Uh, nee, wij vinden dat Nederland een duidelijk signaal moet afgeven uh, als, we naar de als we naar de Olympische Spelen gaan. En dat kan bijvoorbeeld door niet de, de hoogste regeringsdelegatie te sturen, hè, zoals de minister-president en de koning, maar uh, bijvoorbeeld alleen de minister van Sport. Ja, maar wat is erop tegen om wel met een zware uh, delegatie uh, te gaan? Ja, kijk, wat, wat we zien is dat de situatie in, in Rusland echt uh, uh, ja, steeds meer verhard sinds die anti wet is ingevoerd. En, ja, wij hebben dagelijks contact met uh, onze, onze Russische collega's, dus uh, de, de Russische LHBT-beweging. En zij vragen aan iedereen die naar Sochi gaat om een signaal af te geven door bijvoorbeeld niet de hoogste regeringsleiders te sturen. En, uh, ja, zij kunnen het best beoordelen wat wel en niet effectief is. En uh, daarom zeggen wij nou, het zou een goed signaal zijn als Nederland uh, ja, niet de minister, president of de koning stuurt. Maar uh, ja, wat de maar ja, het, het argument wat er uh, tegenin wordt uh, gebracht is uh, door de Nederlandse regering... die zeggen, wij willen graag in gesprek blijven. Wij willen graag die dialoog blijven aangaan. Zeker, dat willen wij ook. We hebben ook eigenlijk altijd gezegd als COC uh, niet boycotten die Olympische Spelen... maar erheen gaan en het gesprek aangaan. Dus dat vinden we ook. Alleen dan met een, ja, een, een uh, delegatie uh, vanuit de regering uh, waar, waar niet de... de... Uh, ja, de minister-president en de koning uh, inzetten. Ja, we hebben in deze uitzending NOC en uh, NSF gehoord. Die zeggen van nou ja, ja. eigenlijk uh, we moeten gewoon wel gaan, maar inderdaad ook wel het gesprek blijven aangaan. U ja. wilde, heeft u eerder aangekondigd, een gesprek met IOC-lid uh, Camille Eurlings over dit uh, onderwerp. Klopt. Heeft u inmiddels met hem gesproken? Nee, zeker niet. En dat is uh, tot onze grote teleurstelling uh, eerlijk gezegd. Uh, want we zijn al echt al maanden bezig uh, om te proberen om die afspraak te maken. En uh, Gerard Dielissen van het uh, NOC heeft toegezegd uh, dat hij die afspraak tot stand uh, gaat brengen. Dus daar heb ik wel vertrouwen in. Alleen het duurt wel lang. Maar hoe kan dat dan? Uh, agenda problemen? Of uh, ja. heeft u het idee dat de heer Eurlings het probeert te ontlopen? Ik vind het lastig in te schatten. Uh, wat wij in ieder geval van belang vinden... Uh, is dat we snel met hem in gesprek gaan. Omdat uh, wij vinden dat de IOC moet erkennen... dat die anti wetten discriminerend zijn... en in strijd zijn met die discriminatiebepalingen van het Olympisch Handvest. En daar kan, daar kan Eurlings het uh, IOC uh, echt uh, ja, toe oproepen... om dat te gaan doen. Hij kan daar een rol in spelen. Ja, maar goed. Het lukt maar niet om een afspraak te maken. Nee, dat is nog niet gelukt. Nee. Nee. Nou, we horen op het moment dat het wel is gelukt... om die afspraak uh, te maken. Ik dank zeker, u wel voor dit zeker. moment... Voor voor uw reactie. Tanja graag gedaan. Goedenavond. Daag, goedenavond. Dan het nieuws over de gemeente en het alcoholverbod. Bijna een derde van de gemeente is namelijk niet van plan... om dat alcoholverbod voor minderjarigen te handhaven vanaf 1 januari. Tot verbazing en teleurstelling van de Stichting Alcoholpreventie. We hebben goede voorbeelden in Nederland... van gemeenten die er hard aan getrokken hebben. Maar als ik nu dat uh, algemene beeld hoor van gemeenten die... Uh, aan de ene kant jarenlang gevraagd hebben om bijvoorbeeld die 18 jaar... maar dan toch niet de zaak heel serieus oppakken... dat is toch wel even schrikker. Ja, dat was Wim van Dalen van die stichting Alcoholpreventie. Weert is een van de gemeenten die niet gaat handhaven... op het verhogen van de leeftijd waarop je alcohol kunt drinken. Burgemeester in Weert is Jos Heijmans. Goedenavond. Goedenavond. Uh, waarom gaat u niet handhaven? Omdat wij in handhaving een probleem hebben van uh, hoe moeten we dat precies gaan doen. Uh, hebben we daar de capaciteit en de middelen voor. Maar dat is niet de hoofdreden. De hoofdreden is dat wij liever aan de voorkant gaan zitten. En uh, de jongelui uh, um, verantwoordelijk maken voor hun eigen gedrag. Samen met de ouders en ook met de horeca-expertanten. Afgelopen jaar hebben we dat voor het eerst uh, dat beleid ingevoerd. Want vanaf 1 januari 2013 is het handhavingbeleid al bij de gemeente. Mm -hmm. En wij doen dat met succes, dus wij zien geen aanleiding om dat nu te gaan veranderen. Ja, en wat uh, zegt u als ik zeg, uh, maar er is toch een wet? Ja, die voeren wij ook uit. Wij, uh, maar wij handhaven niet uh, achteraf, maar wij steken het uh, in op de preventie aan de voorkant. Ja, u heeft dus geen toezichthouders opgeleid? Dat klopt, we hebben geen toezichthouders opgeleid, we hebben goede afvragen met de, de horeca dan. We hebben heel veel tijd en geld en energie gestoken. Steken we nog steeds in de voorlichting en dat werpt zijn vruchten af. En hoe weet u dat dat zijn vruchten uh, afwerpt? Controleert u dat op een of andere manier? Nou, om een paar hele simpele cijfers: het afgelopen jaar is het uh, aantal coma-gevallen in Weert gedaald. Uh, het afgelopen jaar hebben wij geen last meer van uh, uh, feest, of wat dan ook. Maar daar dus meet ga... je dat toch niet aan, aan af of het aantal koma's is uh, afgenomen. Het gaat er toch al ju juist om dat, uh, he, een nul, dat iets in die uh, reclames wordt dat steeds genoemd... dat de kinderen tussen 16 en 18 helemaal niks drinken? Ja, dat klopt ook. Maar dat is wel een signaal, u vroeg om een signaal, hoe met je het af? Ja. Het is wel een signaal vanuit de maatschappij hoe, hoe het in zich ontwikkelt. En dat volgen wij nauwgelet. Wij gaan ook de, op bezoek tot de burgemeester, zelf ook op scholen, om gastcolleges te geven. En wij merken daar dat we samen met de ouders en de, en de jongelui en met de hooikantstanders meer bereiken dan achteraf repressief optreden. Ja, nou ja, repressief optreden. Gewoon zorgen dat ze uh, niet aan de alcohol zitten. Uh, want andere ja, dat, gemeenten doen dat, dat, dat ook allemaal. Pastoer. Dat klinkt wel stoer, maar dat kan niemand, dat kan niemand uh, waarmaken. Niemand, geen enkele gemeente kan waarmaken dat ze controleren... dat in alle cafés, in alle horeca-etablissementen er geen alcohol wordt... geschonken door 18 jaar of gedronken door 18 jaar. Dat kan niemand waarmaken. Dus nou, wij willen de mensen niet voor de hek houden. Wij maar, gaan niet uh, aan de voorkant zitten. Maar dan zegt u eigenlijk van, ja, het is een zinloze wet... en uh, die, die wet is er eigenlijk alleen maar uh, voor gemaakt dat je een beetje goede sier maakt. Nee, nee, dat zeg ik niet. Ik sta achter de inhoud van de wet. Alcohol is slecht voor de ontwikkeling van hersenen bij jongeren... Daar sta ik volledig voor 100% achter. En dat willen wij ze ook duidelijk maken. Dat doen we ook aan de voorkant. Wij, leggen, wij hebben ook goede afspraken, zei ik al... met de horeca-etablissementen in een convenant veilig uitgaan, gezellig uitgaan in Weert. We hebben goede afspraken met, uh, met en scholen. Weet, en u weet ook zeker dat die gelegenheden zich daar ook gewoon goed uh, aan houden? Ze moeten zich ja. legitimeren bij de deur? Nou heeft u een punt. Op het moment dat wij merken of signalen krijgen... dat horeca-expertanten zich niet aan de regels houden... aan de, de afspraken. Dan gaan we optreden. En wat doet u dan? Trekt u de horecavergunning in? Nou ja, wij geven wij zien eerst de waarschuwing uiteraard. We gaan niet onmiddellijk met een kanon schieten. Maar dat houden we nagenet. Nou, nou let het in de gaten. Ja, goed. U doet het anders. Uh, en u heeft dat uh, uitgelegd. Uh, ik dank u wel voor, uh, voor uw uitleg. Uh, Burgemeester ja, Remans. Dank u wel. We hebben nog een onderwerp over de bijstand. Want Josephine Trehi die is de hele middag al op cursus. Een cursus voor bijstandsgerechtigden. Dat allemaal vanwege het debat in de, de Tweede Kamer... over de plannen van staatssecretaris Kleinsma met de bijstand. Josephine, ik begrijp dat de cursus inmiddels uh, uh, voorbij is. Ik hoor in ieder geval geen cursusgeluiden meer. Waar ben je nu? Nee. nee nou, ik mocht even mee met Rita Alles, een van de cursisten. En uh, haar zoon Vincent, die is elf... Die wonen om de hoek van de cursus en we zitten hier lekker op de bank... samen met de hondjes en de, en de katten. En jullie hebben net even gegeten, hè? Ja, klopt. Ze hebben lekker een boterhammetje gegeten. Wat heel schattig, wat Vincent tegen me zei op straat. Ik zei, wat gaan jullie eigenlijk eten? Ik zei die, ja, brood, maar daar hou ik het meest van. Soms maak ik hem ook wel eens warm eten, maar dan zeg ik... oh nee, ik wil brood. Ja, dat klopt. Dat uh, vind ik lekker afwam eten. Gelukkig maar. Um, ik ben hier vandaag, want in Den Haag wordt gesproken over mensen in de bijstand, over u. Wat vindt u van die plannen van de staatssecretaris? Nou, aan de ene kant goed en aan de andere kant niets. Want ik vind, uh, de mensen in Den Haag zien dus niet hoe de mensen zijn uh, die een bijstanduitkering hebben. En er zijn mensen die het echt nodig hebben en ook niet kunnen werken daardoor. Zet leek daar echt Oh, de hulp komt ondertussen binnen. Hoeft niet stil te zijn hoor. Goedemiddag. We zijn bezig met een radiointerview. Gaat u door, ja, ja. <laughs> En uh, bij sommige mensen... Uh, die uh, hebben gewoon echt een bijstand nodig... omdat ze anders niet kunnen leven. Ikzelf zit dus in een rolstoel en ik wil wel werken... maar als mensen mij zien, dan hebben ze al sowieso... Lama, die zit in een rolstoel, dus daar hebben we niks aan. Hmm. Dus ja, dat vind ik wel jammer, want ze zien dus niet hoe ik werkelijk ben. Ze ja. zien alleen maar die rolstoel en meer niet. En Dat vind ik wel jammer. De staatssecretaris wil nu vrijwilligerswerk ook verplicht stellen. Wat, is, wat zou nu u, iets voor u kunnen zijn? Uh, achter een balie werken. Uh, luister het oorwezen voor de mensen. Want ik kan heel goed luisteren. Uh, ik kan mensen helpen met gedichten maken. Want dat kan ik zelf ook goed. Dus uh, ja, en dan gewoon wezen voor de mensen. Ja, ja. U bent ook positief geworden door de cursus, hè? Dat is ook wat u daar heeft geleerd. Ja, dat klopt. dat klopt. Ik uh, heb daar zo te geleerd dat ik zelf positief moet wezen en dat ik uh, er mag wezen en gezien mag worden en niet weggestopt hoeft te worden. Onderdeel van de plannen is wel ook uh, sancties. En daar hebben we het straks over gehad hè, met de deelnemers bij de cursus. Daar wordt heel veel op gereageerd. Er wordt, uh, een van de plannen van de staatssecretaris is bijvoorbeeld... Uh, als er uh, onbeleefd wordt gedaan uh, tegen mensen van de sociale dienst... dat daar dan uh, drie maanden bijstand wordt stopgezet. Nou dat vind ik gewoon schandalig. Want de sociale dienst mensen weten niet waarom die persoon boos wordt. Het kan wezen omdat het onterecht is. Het kan wezen dat die meneer zoiets heeft van wat is hier aan de hand? Dus die verheft het stem. En dan kan het soms bedreigend overkomen wat misschien niet zo bedoeld is. Dus ze kunnen eerst beter met die mensen gaan praten in een rustige omgeving, zodat ze weten wat er aan de hand is. Ja. Voordat ze alles gelijk stopzetten. Van hoeveel geld moet u rondkomen iedere maand? Nou rond de 800 euro. Je nou, u krijgt iets meer natuurlijk ook ja, uh, voor omdat Vincent. Als ik met zo'n iets heb, krijg ik ietsjes meer. En lukt dat? Nee, totaal niet. Want je kunt nooit extra leuke kleren kopen. Je kan geen leuke cadeautjes kopen. Je kan geen leuke dingen voor kerst kopen. Je moet maar gewoon afwachten wat je op tafel kan zetten. Het is vaak aardappelpuree of pannenkoeken of macaroni. Of lekker brood. Ja. Vincent, wat merk jij ervan dat jullie minder geld hebben dan andere mensen? Nou, uh, weet ik niet. Jij je het geen probleem? Nee. Paardrijden had je het wel net over? Ja, daar hou ik erg van. Dat wil ik ook doen. Nee, gaat niet. Ik wens jullie veel succes. Dank, Dank u wel. Dank je wel. Dankjewel. Nou, alsjeblieft. Fijne dag nog. Dank u wel. Josephine Trehi maakte deze reportage. Gaan wij nog even ons licht opsteken bij het WK Handbal. Nederland speelt tegen Brazilië. De laatste keer, Richard, dat we met je spraken... stonden we met 4-3 achter. Hoeveel staat het nu? Het staat nu 14-12 voor Brazilië. We spelen nog 7 minuten in de eerste helft. En een minuut of 7, 8 geleden stond Nederland voor met 10 tegen 8. Het gaat dus minder goed. Nederland speelt onrustig. Schiet nu via Sanne van Olven. De bal wordt gekeerd door de Braziliaanse kiepster. Nee, als je kijkt naar het handbal dat Nederland hier in de achtste finales in Belgrado op de vloer legt. dan valt dat toch een beetje tegen. Misschien is het de verkramping. Ze willen ongelooflijk graag. terwijl Brazilië nu opnieuw scoort. En voor het eerst in de wedstrijd is het verschil dan 3. In het voordeel dus van Brazilië. Het staat 5. 12 in de slotfase van de eerste helft. Die wedstrijd kunt u verder volgen hier op Radio 1. Onder andere in het volgende programma. Dat komt Joost Eerdmans met de Avondspits. En Joost, waar ga je het over hebben? Uh, nou, we maken het brugje compleet. We gaan het niet over handbal hebben, zeg ik erbij... maar wel over de bijstand. Daar hadden jullie het ook net over. Ja. Uh, en we komen terug bij handbal, zometeen in de rust, bij, bij Richard. Uh, waar, waar gaat het over die, die bijstand? Nou, ik zeg altijd bijstand is goed, bijstand is nodig... voor als je uh, niks anders meer hebt. Uh, dat is heel simpel. Het vangnet uh, op weg naar een nieuwe baan of een andere baan, of een betaalde baan... wat je nog niet hebt gedaan. Maar helaas is het zo, Bert, dat weet jij ook... zitten de Boschers mensen in die bijstand... die er ook never, never, nooit meer uit gaan komen. Soms omdat ze niet kunnen. Maar soms, en dat is ook helaas zo... omdat ze het niet willen. En dan zegt de PvdA, het is even wennen... maar zelfs de PvdA zegt het nu... je moet aan de slag, ook al verhuis je ervoor naar Drenthe. Allemaal prima, voortschrijdend inzicht... maar de echte reden van het reservoir aan bijstandsgerechten in Nederland... is natuurlijk dat het niet loont om te gaan werken. Dat is de kern van de zaak. En daarom is mijn stelling Bert... werken loont niet. Een driewoordelijke stelling. Bel WNL als u mee wilt doen op 0800-1121. De lijnen gaan in Capelle nu open. 0800-1121. Of geef je mening op hekje eens, hekje oneens op Twitter. En daar rekenen we gewoon op in deze avondspits op uw aller mening. Um, Bert, heb jij een eens of oneens in de zak? Ik heb hem niet in de zak. Omdat, ik vind hem wel ingewikkeld, omdat je hem dan nou weer omdraait. Ik was net ja. gewend aan die hele bijstand. Ja, ga jij hem weer helemaal God, omdraaien. Het is ook ja. hard werken, hè? Het is hard, het is hard, hard werken, die... jong. <laughs> ik begrijp het. Nou, we rekenen op jullie reactie, luisteraars. Hopen dat, dat je erbij hebt. Het Verkeer van rechts komt eraan vlak na de reclame. We zijn er. Tot zo bij avondspits.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 De partijen van het herfstakkoord zijn dicht bij overeenstemming over een pakket aan extra bezuinigingen. Die moeten geld opleveren om de pensioenplannen van het kabinet mogelijk te maken. Het gaat om een bedrag van ongeveer 600 miljoen euro. En een deel daarvan wordt binnengehaald door pensioenfondsen Btw te laten betalen. En dat zijn de hoofdpunten. Het weer. Peter K. Met een uh, zuidwestelijke stroming wordt uh, ongewoon zachte lucht aangevoerd. Het werd vandaag 12, soms zelfs 13 graden. Ook de komende 24 uur dan blijft het zacht, maar het kwik zal niet meer zo hoog stijgen als vandaag. Vanuit het noordwesten neemt de bewolking nu verder toe en dan is het vannacht in een groot deel van het land wel bewolkt. In het westen en het noordwesten valt hier en daar wat lichte regen, net zoals dat vandaag ook al het geval was. Het blijft ook vannacht dus zacht met een minimumtemperatuur van zo'n 6 à 7 graden. Morgenochtend dan begint de dag in het noorden met wat regen. Elders is het dan wel droog, maar wel met veel bewolking. Er staat maar weinig wind en de temperatuur die komt uit op ongeveer 7 graden. Ook de komende dagen dan blijft het uitgesproken zacht... met temperaturen overdag rond de 9 graden. Ook s'nachts blijft het kwik ruim boven nul. Dus krabben dat hoeft voorlopig niet. In het weekend dan passeert een lage drukgebied met regen. Waarschijnlijk valt de meeste regen op zaterdag. ANDB Verkeersinformatie. De avondspits verliep niet druk. De meeste files zijn nu snel aan het oplossen. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht valt de vertraging nog wel op... want daar is een ongeluk gebeurd. Tussen Breukelen en Maarsen staat 5 kilometer file. Twee rijstroken zijn dicht. Op de A2 in het zuiden, van Eindhoven naar Maastricht... na een ongeluk tussen Sint-Joost en Roosteren 6 kilometer. Alle rijstroken zijn wel weer vrij a 12 Den Haag richting Utrecht bij knooppunt Lunette. Drie kilometer na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht voor het bergen. En op de N44 van Den Haag naar Wassenaar. Tussen de aansluiting met de N14 en Wassenaar 4. En dat komt door een ongeluk. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Werken loont niet. De avondspis duidt het nieuws van alle kanten, dus ook van rechts. Welkom in het theater van het argument. Bel WNL 0800 1121. Goedenavond luisteraars, misdaad loont. Dat wisten we inmiddels, nu het werken nog... Ruim 400.000 mensen krijgen iedere maand een bijstandsuitkering... en dat kost ons landje dus een slordige 5 miljard euro per jaar. En wacht maar tot de crisis neerdaalt... en over twee jaar de werklozen van nu ook in die bijstand beland zijn. Eén ding, bijstand is geen vetpot. Maar als je samenwonend bent, krijg je als bijstander... wel gewoon 100% van het minimumloon op je bankrekening. Plus een collectieve zorgverzekering, plus huurtoeslag... plus bijzondere bijstand, plus na vijf jaar een langdurigheidstoeslag... plus gratis kinderopvang, plus... Ik hoor iets tussen doorgaan over handbal. Ik moet even mijn intro onderbreken. We gaan naar, we gaan naar handbal. Ja, want daar is het rust zojuist geworden in Belgrado op het WK in Servië... waar de Nederlandse handbals dus achter staan na 30 minuten met 16-14. En wat opvalt is dat Nederland zoekende is in deze hele belangrijke wedstrijd. De achtste finales waar Nederland zich op gericht heeft. Ook ver voor dit toernooi in deze wedstrijd moet gepiekt worden. Maar als je kijkt naar de eerste 30 minuten dan valt het toch allemaal wat tegen. Ik zie veel technische fouten, veel afspeelfouten. De nodige open kansen die gemist worden door Nederland... Een of tien geleden stond Oranje voor met 10-8. Maar vijf, zes minuten later stond Brazilië ineens uh, met 14-12 aan de leiding. En dat zijn natuurlijk dingen die kan je niet laten passeren. Yvette Brog van zes meter een open kans op de paal. Dat soort ballen moeten er op dit niveau gewoon in. En zo is het een wat onrustige wedstrijd. Want ook Brazilië maakte de nodige fouten. Natuurlijk is dat een goede ploeg. Ongeslagen tot nu toe. Maar Henk Groene, de bondscoach die dicht de Nederland wel degelijk kansen toe. Het kan nog alle kanten op in de tweede helft. Maar voorlopig doet Nederland en dit niet al te best. Het staat achter 1614. Dankjewel, Richard van der Maden. Ik zei dus, luisteraars: bijstand is geen vetpot. Maar als je samenwonend bent, krijg je als bijstander dus 100% van het minimumloon op je bankrekening. Plus een collectieve zorgverzekering. Plus huurtoeslag. Plus bijzondere bijstand. Plus na vijf jaar een langdurigheidstoeslag. Plus gratis kinderopvang. Plus een gratis sportkaart. Geen hondenbelasting. Geen afvalheffing. Geen rioolheffing. Waarom zou je eigenlijk nog werken? Werken loont niet meer. Bel de nou. 0800 1121. Ja, volle lenen bij Radio Roep Toeter. U roept en ik toeter. 0800 1121 doet u mee met uw gezond verstand. Opinieradio, ik hoop het wel. Het gezonde verstand heeft inmiddels ook de PvdA bereikt. Want daar zo waar, zegt de staatssecretaris mevrouw Kleins... maar vandaag, ja, een verhuisplicht moet als je werk kan vinden... mag het ook ver buiten de buurt zijn... Ja, we verlangen een tegenprestatie voor de bijstand. Ja, meerdere huisgenoten gaan niet meer dezelfde uitkering krijgen. En misdraag je bij de balie van de sociale dienst? Hoppakee, op slot. Of afschaffen die boel? Nou, dat vind ik taal. Verwacht je bij de VVD, maar de PvdA zegt het gewoon. En u kunt, op, u kunt reageren op mijn mening als ik daar bovenop stel... Werken loont niet en daarom blijven mensen uiteindelijk ook in die bijstand hangen. Voor een deel werken loont niet 0800 1121 of een hekje eens als u het met me eens bent of een oneens. Jos King maar zegt heel erg oneens. Werken loont alleen al omdat een gezond dagritme heel belangrijk is en sociale contacten. Thuis zitten werk deprimerend en isolerend. William Twist die zegt mij een deeltijdbaan werken. Als je in de bijstand zit loont helemaal niet omdat wat je verdient wordt, dat wordt afgetrokken van je uitkering. Dus die is het wel met me eens. Ik ga eens kijken naar de eerste beller, die is het met mij oneens. Komt uit Duiven en luistert nu en altijd naar de naam Robin van de Jacht. Goedenavond Robin. Hey, goedenavond. Hi Robin. Ja, ik uh, ben het uh, ja, niet mee eens. Ik bedoel, je, je moet ook werken, niet alleen geld. Ik bedoel, als je gewoon wat verdient, je moet natuurlijk rond kunnen komen, maar uh, werken geeft ook gewoon invulling in je leven. Je bent wat aan het doen. En ik denk ook, als je niet werkt, als je gewoon van de bijstand geniet, uh, kijk, je, je bent ook bang om eruit te gaan. Ik heb zelf waaijong uh, gehad. Ik ben er nou eindelijk uit. Ik ja. heb zelf ook een handicap. Dat klopt. Maar ik dacht ja. van, ja, kom op. Ik dacht van, ja, nou, ja, weet je wat het is? Als ik nou, die jong is van veiligheid. Maar ik denk van, ik kan ook wel wat. Ik moet gewoon met mijn handicap omgaan. Ja. En dan van, oh, aan het werk. En ik, heb nu, en ik voel me zoveel beter. Want het is niet alleen mijn, kijk, een uitkering. Dat komt van mensen die ervoor betalen. Ja, en, maar... En ja, dat, dat moet ik ja, als ik nou zelf werk, dan kan ik daarvoor zelf voor zorgen. En ik, ja, ik heb een handicap. Soms is het lastig. Maar ja, als je, dat is ook... Het geeft wel een invulling. Het is ja. gewoon, maar Robin, ja. zijn wij het niet eigenlijk dan gewoon eens? Oh, sorry, dat bedoel ik. Ja, nou ja, ik heb hem wat pittig gezet... omdat ik vind dat het voor een groot deel van bijstanders... niet loont om te gaan werken. Want sommigen zitten gewoon op 150% van minimumloon. Met die, met die toeslagen die ik even opsom. Die netto toeslagen. Ja, dan, dan blijf je net zo lief uh, gewoon thuis. Ja, klopt. Maar het is niet alleen maar uh, inkomsten wat het is. Ik bedoel, het is ook een stukje van. oké, okay, dus ik, ik uh, blijf maar uh, geld krijgen van de staat, maar het is toch ook. Ja, als je zelf wat kan, dan is dat, dat is ook iets voor je, ja, voor je gevoel. Natuurlijk moet je rond kunnen goed, komen. Part. Maar ja. het komt niet lekker als je als je van iedereen, alle mensen die, die om je heen die werken, ook een deel voor jou. Ja. ja, eens. Dat ben ik met je eens Robin van de jacht. Dat vind ik goed gezegd. En prachtig dat jij als waar jonger uit die. ...uit die, uh, uit die uh, uitkering ben gekomen. Peter Seurzen twittert mij Eertmans. Oneens, het loont meer dan helemaal niet werken. Denk aan je sociale contacten. Ja, daar ben ik het mee eens. Jay zegt mij eens. Misschien kunnen ze in Den Haag het Engelse model aanpakken. Iedereen in de uitkering krijgt extra belastingen. Zo kan die ook. Ik zie er zijn een eentje binnenkomen op uh, drie. Marijke Boogaert, goedenavond uit Dokkum. Ja, goedemiddag. Oh, goedenavond, sorry. Ja, nee zeker. Uh, ik, heb een melk, ik heb verplicht de melkendarm gehad... Ik werkte 52 uur per week... en hield voor 2,82 euro per dag over om van te leven. Hoe, hoeveel zeg je? <tie> 2,82 euro per dag. Dat lijkt me erg weinig. Ja. Plus daarbij... werd huursubsidie ingetrokken... en uh, kinderbijslag en alles... nemen ze zo zonder pardon van je af. En als je voor jezelf opkomt... dan raak je je baan kwijt... en word je gestigmatiseerd voor de rest van je leven. <tie> Een leven vrouw zijn in Nederland. Hoe ver, hoe ver ben jij nu dan in je leven? Um, nou, ik word nou dagelijks getheoriseerd. Ik ben bijna niet meer zeker dat ik morgen nog een dak boven mogen. Maar wat is er aan de hand? Wat, wat, wat is er fout gegaan? Uh, nou, ik vind 52 uur per week werken met een melkertbaan, 2,82 euro per dag overhouden, een beetje weinig. Maar die melkertbanen bestaan niet meer, toch? Nee. <laughs> maar uh, ik ben toen aan de bel gaan trekken. Ja. En uh, sindsdien word ik door de gemeente, omdat de gemeente dit uh, ook niet toeliet, word ik alleen maar gestigmatiseerd en uh, getheoriseerd en nou ja. weggezet als een gek, wel een kolkeluider bent. Maar heb je nu werk of niet? Ik heb nou geen werk, nee. Dus je, ik leef nou van een uitkering. Je leeft van een bijstandsuitkering. En wat vind je van de maatregelen zoals mevrouw Kleinsma die lanceert vandaag? Nou, ik ben bijna geneigd om te zeggen dat mevrouw Kleinsmaar zelf maar eens moet leren werken. Nou, nou, nou, die heeft ook een. Ze laat zich informeren ja. door allemaal lobbyisten, maar echt op de werkvloer. Ze zou het eens moeten maar ho, ze, ze zegt vijf... toch hele verstandige dingen? Ik, ik, ik zeg het niet snel, maar ze zegt hele verstandige dingen vandaag, vind ik. Dat is toch logisch dat mensen worden verwacht om ook iets terug te doen voor een uitkering... dat ze ook bereid zijn om een tegenprestatie te leveren... en dat de bijstand in feite een vangnet is. Misschien dat jij daar ook in maar thuis hoort, uur... maar mensen Meneer die wat Eerdmans, kunnen... Ja. Ja? Ja, Meneer ja. Eerdman, ja. ik deed heel veel vrijwilligerswerk, ook buiten mijn werk om, 52 uur per week deed ik heel veel vrijwilligerswerk. Okay. Een van die dingen die ik deed, ja. was op de, op de zoek van een drugskliniek in Groningen ja. een buurjongetje in huis halen. En vervolgens word jij gekort, terwijl dat kind van 17 jaar niet eens een uitkering heeft. Nee, nee, nee, nee. nee. Ja, ja. En dus, dus voor je goede gedrag, gedrag word je gestraft. Dat is Oké, okay, maar Rijke, kunnen uren praten, maar dat gaan we niet doen. Maar dankjewel voor je reactie. Nee. Bij ons, sorry, Arijk, daar, uh, daar was je. En Willem Twist zegt mij: een deeltijdbaan uh, als in de bijstand. Dat is wat wordt afgetrokken van je uitkering. Die had ik al gelezen. Henry Woltingen zegt mij eens: hoe meer je werkt, hoe dikker de blauwe envelop. Die hebben we gezien. En Jos Kingma is het ermee oneens. En zo zijn er vele meer. Um, u kunt meedoen. hekje eens, hekje oneens. Of 0800-1121 kunt u bellen. Werken loont niet, zeg ik. Dat is mijn stelling. En ik heb aan de lijn Monique Klompé. Zij is van de Vereniging van Arbeidsdeskundigen. Goedenavond, Monique. Goedenavond. Er is ook echt overal een vereniging voor, hè, in Nederland? <laughs> ja. ja. Ja, mooi. Nou, welkom bij, bij Avondspit. Het kabinet scherpt, uh, scherpt de boel aan vanavond, vandaag, mevrouw Kleins. Maar ik denk dat is een hele logische zaak. Dat, waar, waar hebben we al die tijd op gewacht? Ja, nou, als arbeidsdeskundige zijn we specialisten in de relatie menswerk en inkomen. En als ik kijk naar de stelling, euh, dan zeg ik, naar nou, het inkomensdeel heeft, heeft u gelijk. Ja. Uh, um, maar als ik kijk en Robin zei daar ook iets over naar uh, het werkdeel en het mensdeel dan helpt het als mensen uh, aan het werk gaan ja. en wat daarbij heel belangrijk is ja. is dat werk passend is ja. en dat uh, um, uiteindelijk nou ja, je noemde dat zelf ook al mensen in hun kwaliteit en wat ze kunnen Tuurlijk. aan het werk zijn Ja, alleen het is het cynisch in mijn stelling dat ik zeg natuurlijk ik zie het werk niet anders dan dat ik me er ook in verdiep. Ik krijg daar vreugde van. Ik voel me. je persoonlijk verrijk je met werken. Je, je, je, je bouwt verder ook aan je toekomst. Los van het geld wat je ervoor krijgt. Maar dat is eigenlijk een bijvangst bijna, hè? als je, je werk leuk vindt. Maar dat, dat geldt helaas niet zoveel voor mensen in de bijstand. Die dat toch als heel belangrijk, natuurlijk, de portemonnee. En die lokt niet echt bij werk. Dat bedoel ik, hè. Ja, um, maar wat dan zeg maar heel belangrijk is als je kijkt naar de afstand tot de arbeidsmarkt, is dat die mensen in stappen weer terugkomen op die arbeidsmarkt. En dan uh, ook bijvoorbeeld als ze vrijwilligerswerk gaan doen, dat uh, doen voor, uh, op een manier die voor hen ook weer passend is. Ja, maar dat, uh, ja, maar dat ze dat vragen vinden jullie oké. Okay. Dat, dat ja. er een tegenprestatie en ook vrijwilligerswerk geleverd moet worden. Mm -hmm. Daar zijn jullie mee eens. Um, ja, als, maar dan kom ik op het individuele geval. Voor sommige mensen zal dat heel goed zijn uh, en zal dat hen stimuleren om werk te vinden, wat uiteindelijk voor hen passend is, mm -hmm. waardoor ze gewoon voor de rest van hun leven weer aan het werk kunnen gaan. En voor andere mensen zal het juist contraproductief uh, werken. Voor wie dan? Nou, bijvoorbeeld uh, uh, een geval van vanmiddag een vrouw van uh, die psycholoog psychose heeft. En um, uh, onder de medicijnen uh, zit. en um, Zij kon vrijwilligerswerk doen in de middag, wat voor haar heel erg passend was. Ja. Uh, want daardoor kon ze gewoon rustig opstaan. Als ze nou gedwongen was om werk te doen in de ochtend, wat haar direct veel stress zou hebben gegeven, dan zou ze gewoon niet goed in dat werk hebben kunnen zitten. Oké, okay. uh, dus een vorm van en... maatwerk zeg je dan daarbij? Ja, precies. Ja, maar, precies. maar dat men ja. dus wel naar Drenthe moet verhuizen als je in, uh, in, uh, in, in Utrecht woont dat, dat, dat, dat vinden jullie niet het bezwaar? Nou, dat, ja, dat is een beetje flauw, maar dat houdt dus, dus ook weer af ja, ja. van uh, de persoon in kwestie. Ja. En sommige mensen um, hebben wel dat duwtje in de rug nodig ja. uh, en zullen dan uiteindelijk in Drenthe belanden en zeggen goh. Ik had dit drie jaar eerder moeten doen bij wijze van spreken. Precies, precies, En andere, andere mensen zeggen van... Ja, nee, die, die uh, blokkeren, uh, worden uit ja. hun systeem gehaald. Hè, want dat betekent ook dat mensen vaak het systeem van uh, familie, gezin, vrienden... wat ze om zich heen hebben, moeten verlaten. Ja. En dat kan voor sommige mensen dus helemaal niet goed zijn. Het kan ook opschonen natuurlijk. Het kan ook een netwerk zijn van, van tegenhouden. Um, zeg ik dan nou, maar af. ja. Ja, nou, uiteindelijk... Maar goed, bevrij... maatwerk blijft het, dat zeg je eigenlijk. Hè? Het moet in Precies. ieder geval niet te grof ja. uh, over één kam worden geschoord. Dat zeg je in feite. Oké, okay. Monique, ja. ik ga door. Belangrijk ja, belangrijkste ja, uh, zeg maar. passend, passend werk. Passend okay. werk. Ja. Dat helpt iedereen. Pas het werk. Monique Klompe, dank je wel voor je reactie bij ons. Vereniging van arbeidsdeskundigen bij Actief. Dank je zeer. 0800-1121. Dan luistert u naar... Of u luistert naar Opinieradio 1 Avondspits. En u kunt meedoen. 0800-1121. De lijnen zijn vol. Dus probeer het straks nog eens eventjes. Ik zie een Hans Kerstelo uit Hellevoetsluis. Goedenavond, Hans. Goedenavond, Joost. Welkom. Ja, de, de, voor, uh, de vorige gesprekken hebben het al een heel deel... Uh, beantwoord eigenlijk wat ik had willen zeggen... Ja. Ik, zat ook, ik zat vanavond naar de radio te luisteren, naar Radio 1 en dan komt er een mevrouw met een zoontje die mevrouw is gehandicapt, die zit in een rolstoel die moet dan van 800 euro rondkomen in de maand ja. ja, kun je gewoon ik weinig heb van, ik precies. heb van mijn leven zelf nog geen uitkering gehad dus ik, ik weet behoorlijk niet hoe dat voelt joh, maar ik zeg werk loont op mijn manier, met je gevoel van eigenwaarde je dat je antwoord op Maar je zal in zo'n situatie komen dat je dat wel moet doen. Nou, ik, ik vind het wel heel erg. En Mensen ja. Ja, die kennen werken, die moeten gewoon werken. Nou, ja, ik denk dat wij precies... Kijkers. Wij kunnen elkaar een hand geven, Hans. Dat zie ik nu al. Ja. Hans Kerstelo, dank je wel voor, voor de, je mening. Werken loont niet. Dat is mijn, uh, mijn cynische stelling. Hans van Harten uit Monikendam. Oh, Mag ik ook een reactie geven? Natuurlijk. Kom binnen. Nou ja, goed. Het is allemaal heel goed dat iedereen mevrouw. Kleins maar, iedereen aan het werk wil zetten. Maar als er op één druppel regen valt in Nederland... dan is het, heb je 300 kilometer vielen. En zij zei zelfs vanavond van... Uh, uh, u zoekt het maar een eentje verderop. Dus als er mm. alle 400.000 uh, mensen die... Oh, yeah. Je, yeah. In de werkverschaffing, want zij noemt het gewoon een tegenprestatie, maar het is gewoon uit de oude jaren 30. Hè? Het is een de werkverschaffing. Transporteren der... naar de werkvelden, zo bedoel je dat? Ja. Transporteren naar de werkvelden en hij krijgt er in houten mm. keetjes. Mm. Dat is dus de Partij van de Arbeid. Ja, weet het is. Ik vind het ook uh, het muziek in mijn oren, maar het is inderdaad wel opvallend. Maar Hans, wat, wat, wat zeg je nou? Mensen kunnen ook de trein nemen en de bus. Ja, de treiners hebben pas vorige week besloten om die treinen in de spits twee keer langer te maken. Maar nou, tegen 400.000 mensen in de spits... Is het niet Dat, dat trekt u niet, hoor. Oké, Hans. Maar waarschijnlijk is het net als het borstplan. Dan moet je daar in een, in, een, in, een, in een kruiwagen gewoon in een hutje gaan zitten. <laughs> Hans van Harten, die ziet het allemaal niet zo voor zich. Werker loont niet, dat is mijn stelling Peter Klein, oneens op Twitter. Werkgevers maken misbruik van omstandigheden. Horen we over moelanders, over pas afgestudeerde specialisten en over werk... Met betekent tot bijstand. Paul Meijer is het ermee eens. Maar als je kunt werken, dien je wat terug te doen voor de samenleving. Desnoods sneeuwruim, sneeuwruimen bij verzorgingshuizen. Margriet van Tulde twittert mij hekje oneens. Beloning voor werk is niet alleen financieel. En die hoor ik vaker. Die mening. Victor de Graaf uit Apeldoorn, wat zeg jij? Hé hey Joost, goeie avond. Nou, ik ben het zeker eens met je stelling. Want als wethouders, bankdirecteuren en radiopresentatoren... gewoon op vrijwillige basis... Dwangarbeid gaan uh, verrichten... Hm. dan zou de maatschappij veel goedkoper uit zijn. De... en dan zouden we uh, enorme ja. kostenbesparingen. Ja, terwijl zo. brengen. zou geweldig dus, zijn, Victor. Uh, dus, Joost, uh, trek uh, trekt de uh, handschoen. of uh, trekt de schoen aan. Werk, werk, werk. gewoon nu vrijwilligers. op vrijwillige basis je werk doen. Jongen, als je wist wat ik niet vrijwillig deed in mijn leven allemaal. nee, nee, oh. nee. Je laat je betalen voor de zaak. Ja, ja, dat is gewoon mijn werk. Dat moet niet flauw doen, Joost. Ja, ook Joost niet... Dan moet Joost de schoen <laughs> aantrekken. Je kan je ja, presentatiewerk ja. en je wethouderswerk... gewoon op vrijwillige dwangarbeid ja, laten ja. doen. Oké, okay, jongen. Wat een geweldig idee, Victor. Dank je wel, hè. 0800-1121, als u meer van dit soort geweldige ideeën heeft als Victor... Uh, dan kan u mij uh, bijvallen of, uh, of tegenspreken. 0800-1121, vrijwillige dwangarbeid. Nee, Victor, ik moet er nog even over doordenken. Maar um, Emiel Putt, die twittert mij eermans eens. Tijdelijk vangnet is prima... Maar iedereen moet zijn eigen boontjes doppen. En Mike Ravenstein zegt mij: eens Joost, wij chauffeurs willen werken, maar worden boven de 60 uur loeihard gekort. Harry van Alven ook oneens, maar mijn motivering is niet in een paar regeltjes vast te leggen. Ja, dan kom je niet weg op Twitter. Ik praat met Mark Molenaar. Hij is woordvoerder van de Nederlandse organisatie voor vrijwilligerswerk. Mark, goedenavond. Goedenavond. Mark, wat vind je van de, van de wet van vanavond? Van, van vandaag van Jette Kleinsman. Ja, kijk, het komt er natuurlijk kort op neer... Dat, uh, dat ze eigenlijk vrijwilligerswerk wil verplichten. En het woord vrijwilligerswerk zegt het al... dat kun je niet verplichten en dat mag je ook niet verplichten. En als het dan niet over vrijwilligerswerk gaat... dan gaat het waarschijnlijk toch over arbeidsverdringing. Kijk... Dus iets terugdoen, prima. Verplichten, nee. Vragen, maar altijd. Maar iets terugdoen is sowieso... kan je dat altijd onder arbeidsverdringing plaatsen, denk ik. Is dat zo? Nee hoor, er zijn 5,5 miljoen mensen in Nederland die geheel vrijwillig heel veel doen voor de nee, Nederlanders. Nee, nee, nee, niet. Maar als je iemand ver, verplicht om een tegenprestatie te leveren... dan is het natuurlijk wel iets ja, in de openbare ruimte... of het is in een verzorgingsthuis... of het is iets van maatschappelijke nut, mag ik aannemen. Of, of mensen die gaan niet met een schepje zand op het strand... Uh, iets naar de zee dragen. Dus dat betekent dat het, dat het verdringing kan zijn. Ja, uh, gewoon niet doen dus. Helemaal niet dragen, doen. Maar dan laten nee, we alles bij doen. het oude voor jullie. Nee, nee, nee, nee. Ik, zou zeg, ik zou zeggen uh, vooral... Vooral in gesprek gaan met mensen, maatwerk leveren. Net zoals die mevrouw voor mij zei het nu, mevrouw uh, Klompé, die had helemaal gelijk. En uh, kijk, dat beleid van de overheid is zo inconsistent als het enigszins kan. Hè? Als jij dus in de WW komt, voordat je in de, in de bijstand komt, ja. dan, uh, dan heb jij een goede kans dat als jij vrijwilligerswerk wil doen in een ziekenhuis bijvoorbeeld, dat je dat helemaal niet mag doen. Als WW'er? Als WW'er. Ja, maar... Daarna kom je in de, in de WWB kom je terecht, en in de, in ja, de, de bijstand. Dat vind ik ook logisch. Dan, ja. dan moet je het gaan doen. Ja, dat vind ik ook logisch. Als ja, WW'er word logisch. je verwacht, omdat het WW echt in between jobs is, dan word je verwacht om ook weer snel aan de slag te gaan. Bijstand, Ach, ben je aan het eind. Dan moet je ook Kijk, echt iets terug gaan het, doen. Je zegt het zelf al, Joost, je werkt gewoon keihard en daarnaast doe je ook nog vrijwilligerswerk. Dat ja. zei het elkaar toch helemaal niet? Nee, maar prima. Maar iemand die een bijstandsuitkering krijgt... kan toch prima ook, wat mij betreft, gedwongen worden... om iets terug te doen voor de maatschappij? Dat, dat is het punt, toch? Je krijgt betaald vanuit de staat... dan word je ook geacht iets terug te doen. Okay, dus Net als je een gaat ambtenaar. Er, je gaat er, weet je, er zijn hele, heel vergelijkbare, heel vergelijkbare streken in Europa... waar vrijwilligerswerk in een enorm kwaad daglicht staat... omdat er decennia lang mensen verplicht zijn geweest... om vrijwilligerswerk te doen. Vrijwilligerswerk en verplichting moet je niet met elkaar vermengen. Ik snap het wat jij bedoelt, onethisch. maar als je het doet zoals mevrouw Klompey het zei, niet de oude mevrouw Krompés, maar die we net aan de lijn hadden, Monique, ja. ja, ja, leuk is dat, hè? Ja, ja, zeker, dat zal misschien familie zijn, maar het gaat erom, het, het, je moet het natuurlijk niet afdwingen door mensen totaal op iets te zetten waar, waar ze ook geen kan meer op kunnen. Het kan het mooiste, is natuurlijk als mensen enigszins in dat ritme kunnen, hè, het ritme zelf kunnen terugvinden om weer naar, naar werk. Het gaat er alleen maar om hoe komt iemand weer in het ritme op weg naar werk. Joost, als ik jou zo'n aanbod doe, terwijl jij in de bijstand zit... dan weet ik zeker dat je met mij in gesprek komt en dat je uit die bijstand komt... of dat je in ieder geval in, in actie komt, zonder dat ik jou hoef te verplichten. Nou, dat vind ik mooi gezegd. Mark, dat vind ik mooi gezegd. Daar laat ik het nu bij. Ik vind het ook leuk om mensen naar jou te laten toestromen wat dat betreft. Zit u in de bijstand, belt u met Mark Modenaar. Vind je dat goed, Mark? Oh, je bent er niet meer. Ja, nou, er zijn twee, ik ben er nog wel. Sorry, Mark, ja. Ik ben er al wel. Er zijn 260 vrijwilligerscentrales in Nederland. Okay. Laat mensen, alsjeblieft, gewoon lekker een vrijwilligerscentrale opzoeken. Die helpt Hartstikke echt Hartstikke goed. Verder. Ik ben er zeer voor. Helemaal goed. Mark Molenaar, dankjewel. Woordvoerder, wou ik zeggen, Nederlandse organisatie voor vrijwilligerswerk. En Blafmans twittert op mijn stelling... werken loont niet... Oneens, mevrouw Klompe is voorzitter en heeft verstand van zaken... was maar Klompe niet de moeder van de bijstandswet. En Nasfar zegt mij oneens, zoals meneer het ook zegt... vrijwilligerswerk is vrijwillig en dat kan je niet verplichten. Meneer Dal uit Arnhem, welkom en goedenavond. Ja, goedenavond. goedenavond, meneer. Ik spreek met heer Dal uit Arnhem. Werken loont niet. Mm. Dat kan ik u sowieso wel zeggen. Want als je jong bent en je wordt werkloos en je hebt een eigen huis gekocht... moet je je eigen huis opeten in die bijstandswet. En als je oud bent en je wordt ziek, moet je je eigen huis op eten in ja. de zorg. Ja. Waarvoor zou je dan nog gaan werken? Lekker met z'n allen die hangmat in de zorg, zeg ik. Kijk, u bent het eens. Dank u wel, meneer Dal uit Arnhem. Valentijn Nielson. Ja, mag je iets meer retour? Iets meer retour? Je lijkt heel wel. Oh, sorry. Ik zit ineens inderdaad. Maar je zit bij mij. Ja, ik, hoor. ik denk, werken loont wel. Ja, Um, je moet alleen um, iemand die in de bijstand zit... dat niet afdwingen met zwangsancties... Ja. maar zorgen met goede begeleiding dat iemand een fijn uh, plekje vindt. Ja. Nou. Um, dat iemand da daarmee uh, geactiveerd wordt... want dat leidt iemand tot uh, dichterbij terugkomen naar de arbeidsmarkt. Ja. Maar doe dat nou niet met sancties. Doe dat nou juist door iemand te helpen en goed te begeleiden... Ja een plekje te vinden waar iemand weer uh, uh, zijn plaats kan vinden. Oké, okay, van het einde, te... dan moet ik het bij laten. Want we gaan even naar Belgedo, terug naar het WK Handbal. Daar is Richard van der Maden, Richard. Ja, de tweede helft is begonnen. Vijf minuten zijn we bezig in Belgrado. En Nederland staat achter 19-16. Goeie stop nu van Marieke van der Wal. Maar wel een 7 meter voor Brazilië. Dat toch de betere ploeg is. Ook weer in de tweede helft. Nederland maakt veel afspeelfouten. En Brazilië scoorde zojuist op prachtige wijze de 18-16. Net even in een fase dat Nederland toch weer wat beter in de wedstrijd kwam. Drie goals hebben we in de tweede helft gezien aan Hollandse zijde. Allemaal gemaakt door Lois Abbing. Nu dus die 7 meter voor Brazilië op een belangrijk moment. Marike van der Wal oog in oog met Rodriguez, De schutter aan Braziliaanse kant. En van der Wal wordt gepasseerd. Stopte bijna geen bal in de eerste helft. En nu is het dus na vijf minuten in de tweede helft. 20-17. Nederland heeft het moeilijk in deze achtste finales. Dank je. De laatste reactie. Dank je wel Riesje van der Waal. Ronald 18 op mijn stelling misdaad. Of, sorry, misdaad. Dat is een andere. Werken loont niet. Ronald. Hai. Uh, oh Joost, ik ben het eens uh, met je stelling. En dat is uh, natuurlijk jammer voor de mensen die het uh, keihard nodig hebben. Maar dat er zo makkelijk uh, misbruik van gemaakt uh, kan worden. Ik denk alleen wel dat uh, bij de oplossing van het probleem je meer zou moeten kijken naar de hoogte van de bijstand. Ja. Uh, ik denk dat je gewoon bepaalde nutsuitgaves altijd zou hebben. Denk aan je zorgverzekering ja, ja. of je energie. En als we die nou eens mee zouden nemen in het plaatje, ja. dat, dat dat al verwerkt zit in je, in je bijstand. En dat dat is een goed idee. Op, dat, dat wordt ook al gedaan. Er... Ja, Ronald, ik stop ermee, want we zijn er doorheen. Dankjewel, Ronald18. En meerdere luisteraars, van, van, vanaf deze plek zeer veel dank. Dank voor het meedoen. Het was weer een, een mooie discussie. We zijn er doorheen. Hou je verstand op Zo Zometeen Kunststof en WNL is er morgenochtend om 7 uur weer op televisie. En s'avonds weer met mij. Een half uurtje Stellingmakerij. Graag tot morgen. Dag.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 En steun Make a Wish Nederland. MKBBrandstof.nl. Rust in je kop of je geld terug. Dit is Radio 1.